De man die dus de overtreding maakte betekent wel dat die vrije trap daar blijft liggen en Theo Jansen zich daar nu voor meldt. Soleimani daar wegshockt. Ik zou een positie kiezen waar je misschien gevaarlijk kan worden in een afvallende bal. Jansen kijkt, past, meet. En natuurlijk gaat de aandacht bij Real Madrid achterin uit naar Jan Vertongen... die net dus zo opvallend uit de corner van Jansen al naast de goal van Madrid heeft gekopt. Hij staat nu nog helemaal vrij, maar dat zal van beperkte duur zijn. Ook Blind is mee voorin dus allemaal in afwachting van de vrije trap van Theo Jans. Het zou een bevrijdende treffer kunnen zijn. Jansen zoekt voor de tweede paal bij de tweede paal. Maar vindt daar uiteindelijk niemand. De enige die zichzelf daar terugvindt is Lodero... Die wel een soort sliding nog probeert om bij de bal te komen. Maar die blijkt dan net te scherp aangesneden door Jansen. En rolt aan de Uruguayaan voorbij. Doeltrap voor Adam, de keeper. En dat gebeurt na precies een uur. En Adam zegt tegen zijn ploeg, loop maar een stukje naar voren. Higuain, Altin top. En dus nu vanaf de linkerkant Calegon kijken. KK staat akkoord achter. Higuain wil de bal doorkoppen. Doet dat niet. Dat doet Ebisilio onbedoeld wel. Die bal wordt dan door Ajax weer weggekoppeld. Via Blinder komt dan voor de voeten van Jansen. Die even tijd nodig heeft om hem onder controle te krijgen. Lodero gevonden door Ebisilio. Ebisilio gaat diep. Maar dan wacht Lodero eigenlijk zo lang met doorspelen. Dat Madrid ertussen kan zitten. De bal kan veroveren. En nu misschien via Xabi Alonso razendsnel kan counteren. Waren het niet dat Xabi Alonso KK niet vindt. Eno ertussen zit. En Ajax nu gevaarlijk is. Halverwege de helft van Madrid. Eno nog altijd met het balbezit. Ja, Erik's is in de buurt. Wordt ook aangespeeld. Eriksen schuift wat meters op. Is één man kwijt. Tweede komt hij niet voorbij. Dat is Albion. En nu kan Madrid er proberen uit te komen. Via Xavier Alonso. Maar wat dat betreft heeft Ajax Madrid nu eventjes bij de strot gepakt. Van de paast naar Jansen. In de as van het veld. Vervolgens naar de linkerkant. Daar waar Nanita is. En Madrid ploot zich terug rond het eigen strafsomgebied. Als Ajax het balbezit heeft. En uh, dat gebeurt via de linkerkant van het veld. Ajax uh, verdient een goal. Niet alleen maar omdat er op de lat geschoten is. Omdat er... Ten onrechte twee goals wegens buitenspel zijn afgekeurd. Of omdat Vertongen die enorme kopkans miste. Waarin de slipstream daarvan eigenlijk Ebicilio in het strafgebied van Madrid ook nog werd neergelegd. Dat door niemand werd gezien. In ieder geval niet door de scheidsrechter. Maar Ajax heeft ook gewoon laten zien met het uh, veldspel dat het hier tegen dit uh, Real Madrid toch in ieder geval een doelpunt verdient. En dat zou Ajax dus echt een flinke stap in de volgende in de buurt van de volgende ronde kunnen helpen, terwijl Van der Wiel nu met twee tegenstanders geconfronteerd wordt, maar wel de bal heeft. Een terugspeelt naar Vertongen. Vertongen kijkt even de aanvoerder en wil dan openen. Diep doet dat niet. Iedereen staat stil. En open dan breed in de richting van Blind. Maar heeft eigenlijk het prima gedaan als je uitging van de verwachtingen vooraf. Twee keer gelijk tegen Lyon. Twee overwinningen op Zagreb. En een ingecalculeerde nederlaag tegen Madrid in de eerste wedstrijd. Dat zijn eigenlijk al bonuspunten. Zoveel had eigenlijk er niet verwacht. Moest tegen Zagreb gebeuren. En onverwacht twee gelijke spelen tegen Lyon. Daarom Ajax nog altijd met één been dus in de nog out fase van de Champions League. Maar langzaam maar zeker is het wel wat tenen en geraakt. Nu Lyon op drift is geraakt tegen Zagreb. Gelukkig is het vanaf daar al enige tijd stil. Hier is het 2-0 voor Madrid na 62 minuten. En mag Quantrao namens de Madrilenen ingooien. Doet dat richting Calégon. En dan vervolgens via de laatste lijn probeert Madrid eruit te komen. Kaka wil doorkoppen. Wordt afgetroefd in de lucht door Eno. Die bal komt voor de voeten van Ebesilio. Nou haal maar eens uit van de rand van het strafgebied Ebesilio. Een schuiver in de hand. Van Adam, maar de pech is dat die schuiver eigenlijk recht op de keeper afkomt. Omdat Empecilio niet zoveel richting meer aan die bal kan meegeven. In ieder geval niet de gewenste richting. Terwijl Boelekin nu uit de duke is opgestaan en is gaan warm lopen. Daarvoor applaus ontvangt. Ik dacht ook Klaas te zien. Uh, dus twee aanvallers. Zo zal Frank de Boer gedacht hebben. Stel dat je nou straks in de slotfase echt alles of niets moet spelen en een goal moet maken. Dan kan je maar beter zorgen dat ze een beetje warm zijn. Daarbij geldt dat in, maar tien minuten kan spelen naar eigen zeggen. Dus daar moet je sowieso even mee wachten met het inbrengen van de rust. Die overigens is gekozen tot de beste Russische voetballer in het buitenland. Gala is vanavond, maar omdat hij eventueel 10 minuten hier op het veld moet staan, kon hij niet bij dat gala zijn. Waarom getwijfeld ongetwijfeld veel caviar drank en misschien ook wel mooie in Bulekin geïnteresseerde vrouwen. Maar hij moet zich bezighouden met 11 mannen uit Madrid. Ik weet niet of dat helemaal naar de zin van deze toch wat flamboyante Rus is. 63 minuten gespeeld. Ajax heeft het bal bezit met Anita. Die komt vanaf links naar binnen. Zorgt Madrid voor wat oponthoud. Moet hij weer terug naar 1 1 of zijn beurt terug naar Blind, krijgt al de bal weer terug De hoogte van de middenstip. En dan uh, kan hij een paar pasjes lopen om tot de conclusie te komen dat Kaka de achtervolging heeft ingezet. Dan draait hij weer weg naar de andere kant van het veld. Jansen loopt een paar stappen naar voren, krijgt er ook met een tegenstander te maken. Alteam top in dit geval. Speelt de bal ook weer breed, maar krijgt hem dan meteen weer terug. Heeft wel even een metertje ruimte. Lordeiro heel makkelijk naar de grond in duel met Varaan. Krijgt geen vrije schop, balbezit voor Real Madrid. Callejon kaats terug naar zijn centrale verdedigers, Raul Albion in dit geval. En dan kan uh, Xavier Alonso, die dus ingevallen is, uh, de bal weer meegeven aan Kaka. En Real de bal weer terug. Ajax heeft een uh, fase naar rust geprobeerd om met wat hoger tempo in de buurt te komen van dat doel van Madrid. Ik heb de indruk dat het tempo nu weer wat lager ligt. Zodra Madrid de bal heeft is dat in ieder geval zo. Maar bij die ploeg weet je dat dat ook kan betekenen. Dat de tegenstander denkt dat het allemaal hartstikke lekker gaat. En dan zoals nu komt er één diepe paas en dan is er ongeblikkelijk gevaar. Higuain vanaf de linkerkant, hoewel uh, Van der Wiel daarvoor Ajax nog kan verdedigen. De weg naar de goal ligt niet open. Sterker nog Higuain moet terug naar de Calégon aan de linkerkant. In de as vervolgens Xabi Alonso gevonden. En via Cantrao zijn we weer terug bij de laatste lijn. Mede ook omdat Soleimani nog wat energie over heeft. En continu stoort op de man die in balbezit is. Maar Madrid is inmiddels wel aangekomen. Via top aan de rechterkant. Arbeloa moet dan de bal binnenhouden. We zijn rond de middenlijn met weer top. Xabi Alonso en vervolgens wordt top nu de diepte ingestuurd. achtervolgd door Anita. We zijn aan de rechterkant rechterkant hoogte van het op gebied. Altien top houdt even in en speelt weer terug naar Maar Beloa, die wel op de helft van Ajax staat, probeert nu... wie is dat Higuain te bereiken? Die zich laat zakken uit het punt van de aanval. Niet gelukt, overname Ajax. Nu moet je counteren en moet hier worden weggestuurd. Dat gebeurt aan de linkerkant. Bal is wel wat hard. Is te hard? Ja, ja, ja. Nee, want hij houdt hem nog binnen. Een duel met een van de Spaanse verdedigers. Die denkt die bal rolt wel over de achterlijn. Dat lukt niet. Uitverdediger is zwak. Zo neemt Ajax toch weer over via Ludero. Lodero terug naar Anita. 10 meter over de middenlijn. Dat is eigenlijk prima. Wat Ajax doet, het enige wat aan het toch best aardige speel, veldspel van de Amsterdammers ontbreekt... is een doelpunt wel gemaakt voor de late inschakelaars. Twee keer zelfs, maar twee keer afgekeurd vanwege buitenspel en onterecht. Hier is Eriksen, gaat schieten vanaf een meter of 20. Redding van Adan noodzakelijk. Duwt de bal naar de linkerkant, wordt hij opgevangen door Lodero voor wordt goal gebracht en dan is er niemand van Ajax om hoofd of voet tegen de bal te zetten. En kan Madrid uitverdedigen via Higuain. Loopt weg bij Vertonghen en nu kan de diepte gezocht worden door Calégon. Maar Higuain gaat zelf. Ja en Vertonghen in de achtervolging die heeft al geel. En geeft zijn tegenstander nu een heel klein duwtje. En krijgt een vrije schop. Maar geen kaart. En dan zou ik maar blij zijn Vertonghen. En niet te veel tegen de scheidsrechter te zeuren dat jij het geen duwtje vond. En dat hij zich wel heel makkelijk laat vallen. Ik denk dat Vertonghen daar wel gelijk in heeft. Maar ik zou de discussie even uit de weg gaan. Want uh, je weet maar nooit met deze scheids- en grensrechters vanavond hoe het nog kan gaan. Um, 0-2 in de Arena. 1-4 was het in Zagreb. Andy, hoe is het nu? Was 1-4, is 1-5. Het wordt heel precair voor Ajax. Kijken wat deze uh, vrije trap voor Real Madrid oplevert. Maar 1-5 bij Dynamo zagreb Lyon. De vrije trap van Real Madrid blijft dus staan. Daar staat altijd die top achter. Daar staat Xabi Alonso achter. Terwijl de rekenmeester aan mijn linkerzijde even de verwachtingen zo op papier gaat zetten. Hier een en goal van Madrid gaat uit. eruit. Maar hier is Xabi Alonso met de vrije trap. Die lang onderweg is maar naast de goal gaat van Kenneth Vermeer. Die wel in de hoek ligt. Ja, de vrije trap van die invaller aan de zijde van Madrid. De bal ligt iets aan de linkerkant. Krult de bal over de muur en dan gaat hij een meter naast. Maar Vermeer lag wel in de hoek. Ik maak het eigenlijk spannender als dat het is. Maar dat is wel leuk als u naar de radio luistert. En hier komen dan de kale en misschien wel saaie cijfers. Maar die maken deze avond ook zo spannend van Bas Tichler. Ja, ja, ik mompelde het al iets te vroeg tussendoor. Nog één goal van Madrid hier en Ajax ligt eruit, zei ik. Het doelstelde van Lyon is nu 7 voor, 7 tegen. Het doelstelde van Ajax is nu 6 voor, 5 tegen. Dus dat betekent dat Ajax nog op plus 1 staat. Maar wordt dat 6-6 als Madrid scoort... Dan is het gelijk, maar dan geldt dus het feit dat Lyon meer doelpunten gemaakt heeft. Ergens onderweg, met al die cijfertjes waar je dan al zou moeten voldoen. Dus uh, dan is Ajax echt gezien. En dan worden die twee afgekeurde goals misschien dus toch nog heel duur. Hetzelfde geldt natuurlijk als Lyon nu nog een goal maakt en op 1-6 komt. Dan heb je natuurlijk dezelfde situatie. Kortom, uh, nu is het nog goed, maar één goal van Madrid of Lyon. En Ajax is gezien en we moeten nog 23 minuten. Ook blijkt nu weer dat het heel belangrijk is dat je zelf een goal gaat maken. Daar zal Ajax dus op moeten blijven hopen. Nu dan misschien via Anita. Bal wordt weggehaald door Varaan. Ik heb het idee dat Madrid weer gewisseld heeft, maar ik heb even gemist uh, omdat we zo aan het rekenen waren en naar de monsters te kijken waren. Dan is Mendes nu in het elftal gekomen en hoort u zometeen wel wie er uitgegaan is bij Madrid. Het maakt ook eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Wij kijken naar Ajax en de jacht naar het doelpunt en vooral ook het tegenhouden van het doelpunt dus van Madrid. Maar het maken van het doelpunt zou aan een hoop zorgen voorlopig even een einde maken. Soleimani probeert het vanaf de rechterkant tegen het hoofd van Xabi Alonso. Daar mag Eriksen nu gaan ingooien op de plek waar de twee troeven van de boer nog altijd aan het warmlopen zijn. En dat zijn Klaassen en Muleki. Dan gaat ze nog nodig hebben, vrees ik vanavond. De heren spitsen om een goal te forceren die je dan misschien toch nog in de volgende ronde brengt. Voorlopig is het allemaal nog net genoeg voor Ajax. Heeft Jansen de bal aan de linkerkant van het veld wil Anita de bal. Die krijgt hij ook. Er ligt een extra bal in het veld. Die wordt nu door de scheidsrechter niet weggetrapt. Maar die verplaatst die bal vier meter. <lacht> zodat hij toch nog... Nou, ik denk dat dit is dus zo'n mislukte voetballer. Blijkt nu wel, want dat kan hij dan echt niet. En die denkt, dan wordt de scheidsrechternaast een beetje flauw. En was zijn vader ook. Maar het is, uh, ja, Ajax valt wel aan. De andere bal is nu door Ajax zelf dan maar buiten de lijnen getrapt. Zodat de scheidsrechter het spel er in ieder geval niet voor stil hoeft te leggen. En Eno de fout in gaat door in de middencirkel de bal te verspelen aan KK. Madrid wil uitverdedigen. Anita zit half mis. En dan is Madrid weg met halt Top. Haltintop. Top, twee, drie mensen zijn ermee. Top aan de rechterkant steekt de bal richting Higuain. Die krijgt hem niet. En uiteindelijk... Wordt hij uit het Sassum gebied weggewerkt door Jan Vertongen. Die woest is op Eno. Die twee staan elkaar nu echt uit te filteren. Ja, Eno zegt, ik kan er ook niks aan doen. Vertongen geeft aan dat er drie, vier mogelijkheden waren om het anders te doen. Nou, daar heeft Eno helemaal geen zin in om daar nu naar te luisteren. Hij blijft nog staan natuurlijk. Die, uh, waar is de bal? Die is over de zijlijn gegaan. En Real Madrid mag zo via contrao. Vanaf de linkerkant, de hoogte van het gras op het gebied van Ajax gaan ingooien. Dat is uh, inmiddels gebeurd. Even voor de goede orde, Arbeloa is naar de kant gegaan. En uh, Mendes is in het Elftal gekomen bij Madrid. De derde en laatste wissel. De lichter van Madrid nu eentje geplaatst op het gras na een overtreding van, van de wiel. Is dat Coen Trouw? Nee, dat is Caligond die een uh, tik krijgt van, uh, van de wiel. Is inmiddels maar weer gaan staan. Want ja, Wissel, zoals gezegd, kan niet meer. Blijkbaar valt de schade mee. Trekt de kousen nog maar eens op en weet dat zijn ploeg een vrij schop krijgt. 70 minuten gespeeld. Nogmaals gezegd, hier 0-2. In het Zagreb 1-5 voor Lyon. Dat betekent een goal van Lyon of een goal van Madrid. En Ajax is gezien. Nu gaat het allemaal nog net goed. En dus spanning bij de vrije schop die genomen wordt vanaf de linkerkant. Vermeer komt en Vermeer weet de bal te pakken. Laat hem heel even weer los en heeft hem dan alsnog te pakken. en gooit hem heel snel uit naar Soleimani rond de middenlijn. Houdt hij de bal vrij, speelt hij hem ook keurig in de as van het veld. Naar Erikse, die zou snel moeten verplaatsen. Het kan naar de linkerkant, maar hij kiest voor de rechterkant. Daar waar Ebicilio richting, of waar Soleimani richting de achterlijn gaat. En met een heel simpel hakballetje tegen de Madrileense verdediger aan. De bal over de achterlijn trapt en dus komt de een corner aan voor Ajax. Nog 20 minuten in Amsterdam. Madrid staat met 2-0 voor. Sulemani blijft daar staan voor die corner. Maar wordt daar uiteindelijk weggehaald door Theo Jansen. Die zegt: Nee hoor, in mijn functieomschrijving staat dat ik dit soort corners neem. En dat geldt ook in de 20e minuut in een wedstrijd tegen Real Madrid. Of in de 70e minuut. Een goal zou welkom zijn. Een goal van Ajax met de stand op het bord 0-2. Theo Jansen achter de bal. Vijf mensen van Ajax in het strafschopgebied. Vertongen maar weer in de gaten houden die sterk is in de lucht. En zo even al een keer heel dichtbij een goal was. Nu bij de tweede paal staat. Maar de bal wordt weggekopt door Madrid. Moet door Eriksen opnieuw worden ingebracht. Dat lukt niet. Komt bijna voor de voeten van Anita. Die op moet letten. En dan de bal te pakken heeft. Dus 1-0 trouwens. Die nu achter een tegenstander aan moet, maar de bal verspeelt En dan kan Madrid toch counter via Callejon. De bal ineens naar Alting top gespeeld. Daar zit dan Eriksen weer tussen. Die met een beetje moeite en geluk de bal onder controle krijgt. En het naar Vermeer. We gaan weer, horen we op onze koptelefoon naar Andy Houtkamp. En dat betekent eigenlijk de hele avond slecht nieuws. Heel, heel slecht nieuws. Want het is 6-1 geworden voor Lion. En dat betekent dat met deze standen, voor bij Ajax en bij Lion, Ajax eruit ligt. Zo is het. Lyon 6-1 voor. Doelsaldo 8 voor, 7 tegen. Plus 1. Ajax ook plus 1. Maar 6 voor, 5 tegen. En dat betekent dat inderdaad Ajax een goal zou moeten maken. Zo simpel is het dan ook. Dat neem ik aan. Is op de bank van Ajax ook nu wel doorgedrongen. Want daar zal toch iets moeten gaan gebeuren. Want je kan nu 18 minuten hopen. Maar je kan ook ervan uitgaan dat Lyon er straks nog één maakt. Ajax zal goals moeten maken. Punt. 18 minuten nog. En dus komt er een spits bij. Dimitri Boulikin krijgt de laatste instructies. Geen 10 minuten, maar 19 minuten. Nou, dan moet je maar even doorbijten, vriendelijke rust. En moet je dit misschien maar doen voor Ajax. Als Deli Blind de bal heeft namens de Amsterdammers in het schassomgebied brengt. Aan de rechterkant, daar waar Lodero kan aannemen. Maar Quantrao de bal wegtrapt. Voordat uh, Lodero aan iets uh, mooi en aanvallend kan denken. Maar wel over de achterlijn. We denken dat er een corner aankomt voor Ajax. Weer vanaf de rechterkant. Jansen blijft nu weg. Lodero gaat die trappen. Ja, dat hadden we toch niet verwacht eigenlijk dat het nee, nog zo spannend nee. zou worden vanavond. Dat uh, is echt onverwacht. Lodero met een hoekschop. Uh, de keeper blijft staan. Ja, Vertongen is daar bijna even dichtbij. Ebencilio. Ojojoj. Wat zit het ook tegen. Want die kan vanaf 10 meter de bal. Nou ja, hij krijgt hem wel zo ineens voor zijn schoenen wel ineens behoorlijk raken. Maar schiet dan weer recht op Adan af. Die keren dat hij de bal op zijn doel af heeft gekregen. En als ze er niet in gingen, maar later werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dan uh, kreeg hij ze recht op zich af. En was redden uiteindelijk niet al te ingewikkeld. En ook nu weer. Dit had een doelpunt kunnen zijn. Rodero gaat eraf. Boelikin uh, komt erin in uh, de spits. Nu zag je ook weer dat, lo dat uh, Emicidio die bal toch niet echt vol raakt. Er zit weer een lullig stuitje in. Die bal wordt net weer aangeraakt. En komt uiteindelijk dus terecht in de handen van Adam. Nou, dan gaat hij Lodero naar de kant. Dat was de spits die af en toe wegzakt en ruimtes maakt voor anderen. Nu staat er continu iemand centraal voor in die groot is, die sterk is. En kijken of hij ook de verdedigers van Madrid angst kan aanjagen. Varaan heeft de bal namens Real Madrid. Ja, die van Madrid het zal ze een zorg zijn, die tussenstand. Zij weten dat ze sowieso groepswinnaar zijn en die koker in gaan komende vrijdag. Het belang ligt dus bij Ajax als Quantrao namens Real de bal heeft nog 17 minuten. En dan moet het allemaal wegblijven uit Lyon, want het nieuws kan daar natuurlijk nog veel en veel slechter. Voorlopig dus 6-1 voor Lyon en hier 2-0 voor Madrid. En met deze stand ...is Ajax eruit. Twee onterecht afgekeurde goals van Ajax. Geen buitenspel, de grensrechter vond van wel. Bal op de lat van Soleimani. 200% kansen zo even van Ebesilio en de kopbal van uh, Vertongen. En allemaal zonder succes, want Ajax nog steeds op nul. En dat uh, dreigt dus heel zuur en misschien moet je wel zeggen heel duur te worden. Want dat kost Ajax in zekere zin miljoenen. Als Ajax zich niet zou plaatsen in... De volgende ronde en met de standen zoals ze dus nu op de borden staan in Europa is dat zo. En ligt Ajax eruit. Er is een goal nodig. Anita heeft de bal via blind. Wil Ajax opbouwen en aan de linkerkant krijgt Eriksen nu de bal. Die kaatst terug op Vertongen. Vertongen kijkt. Staat iedereen weer stil. Boulikin beweegt een beetje. Jansen beweegt een beetje. Dan gaat de bal naar Eriksen. Aan de linkerkant ligt nu wel wat ruimte. Bij Suleimani die er opduikt. EBC even aan de andere kant. voorzet, als Boulikin. Net niet bereikt aan zit er tussen. Altie top, ja, toch aanvaller van beroep. Maar pakt de bal op rond zijn eigen strafschopgebied. Trapt hem vervolgens naar voren. Waar Higuain de enige strijder is voorin. Rond de middellijn moet hij het uitvechten met Blind en Vertongen. Legt het af tegen deze twee Ajax-verdedigers. Blind is inmiddels alweer op de helft van Madrid aangekomen. Goede crosspas. tenminste. De bedoeling is goed richting Ebicilio. Kwam trouwens zit daartussen. Komt de bal over de zijlijn. En een ingooi van Ajax aan de rechterkant. Tweede wissel bij de Amsterdammers. Komt eraan. Daar gaat Theo Jansen van het veld. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En de meer aanvallende Klaassen. Nou ja, nog aanvallendere Klaassen komt erin. En ook van iemand met wat meer snelheid. Ja, het is alles of niets dat wat Frank de Boer nu gaat spelen. En dat is terecht. Want het is ook alles of niets. Ajax heeft een goal nodig. Omdat het met de standen zoals ze er nu zijn is uitgeschakeld. En dus komt ook Davy Klaassen. die in zijn competitiedebuut had, natuurlijk al tegen Lyon gespeeld. maar in zijn competitiedebuut tegen NEC. een minuut in het veld stond en scoorde. Eens kijken hoe dat zich nu ontwikkelt. Want dat hij talent heeft, dat mag duidelijk zijn. Balbezit voor Blind, balbezit voor Ajax. En aan de linkerkant Soleimani gevonden, 10 meter over de middenlijn. Kwartiertje nog. Eriksen, Soleimani en aan de linkerkant van het veld uh, nu wat meer druk. Omdat ook Anita is doorgelopen. De bal moet toch weer terug. Wordt er nu weer overheen gelegd naar Anita. Dat is een slim balletje van Eriksen. Anita moet een voorzet geven. hier voor het doel. Gaat de bal overheen. Klaassen komt er net niet bij. Adam met één hand. Half. Dan komt de bal voor Ebesilio. Klaassen moet schieten. En raakt de bal verkeerd. En komt dan met een boogje in de handen van Adam. Het was niet zo makkelijk, maar het was wel een kans. Het is geen topkeeper hoor, deze nee. Adan. Uh, dit is dan wel de vervanger van Casillas. Maar het is verschil tussen dag en nacht. De eerste of de tweede doelman van Real Madrid. En het is toch ja, hopeloos bijna. Dat een jongen als Klaassen, waarvan we weten dat hij een goede trap heeft... weer hopeloos naast de bal trapt. Zoals dat steeds gebeurt op het moment dat Ajax in doelrijpe positie komt. Het net weer op het laatste moment misgaat. En dat lijkt een beetje het lot van de Amsterdammers. En je hoopt dat ze dat lot niet doortrekken na de 90 minuten. Maar het wordt vrezen met een hele grote hoofdletter V. Of komt daar nu een schot van boelekje, maar het is ook weer een rolletje. Het is niet overtuigend. Oh, en die houtkamp, dan is het dus nog slechter. Slechter en slechter en slechter. 7-1 voor Lyon tegen Dynamo Zagreb. Het zijn al vier doelpunten van Gommies waarvan er eentje buitenspel is. O oh jee, o oh jee, ook dat nog. 7-1 Lyon leidt tegen Dynamo Zagreb. Ja, dat betekent dat AX twee goals nodig heeft en dat we zo langzaam maar zeker tot een vervelende conclusie moeten gaan komen. Als in ieder geval de eerste van die twee niet heel snel valt... Twee goals heeft Ajax nodig. Doelzalde van Lyon plus 2, doelzalde van Ajax plus één. Maar Lyon meer goals gemaakt, dus gelijk komen is niet genoeg. Wat een ongelooflijk scenario deze avond. En ik geheel in de Amsterdamse traditie zou ik willen voorstellen... om tenminste de grensrechter in een kort geding voor de rechter te dagen na afloop van deze wedstrijd. Ja. Het is al, ja, we wisten zeker van tevoren dat het uh, niet echt spannend zou gaan worden. Maar zo blijkt maar weer, de bal is rond... En over het algemeen vinden we dat heel plezierig. Want dat betekent dat voetballen per definitie uh, aardige avonden oplevert. Omdat het spannend is. Grensrechter aan de overkant krijgt nu applaus. Omdat die vlacht voor buiten spel. Omdat er eentje van Real Madrid uh, voorbij de laatste verdedigingsleiden is. Dat cynische applausje kan er wel bij. En is ook wel begrijpelijk. Kijken. Ja, nou het klopt net dit keer. Zie ik in de herhaling. Maar daar gaat het allemaal niet meer om. Ajax uh, heeft zichzelf dus door de omstandigheden ook vooral in de problemen ja. gedraaid. En heeft twee goals nodig tegen Real Madrid. Nou, ga er maar aan staan. Maar ik zou er niet al te veel geld op zetten. Het is 7-1 in Lyon. Het is 2-0 in Amsterdam. Voor alle duidelijkheid, Ajax moet maar één ding doen. En dat is doelpunten maken. Is zo snel mogelijk. Want dan pas maak je aan wat onzekerheid een eind. Uh, de balbezit voor Erikse. Erikse aan de linkerkant. Naar Deli Blind. En dan zit er weer een Madrileens been tussen. Gaat de bal via Varaan niet eens over de achterlijn. Maar over de zijlijnen mag Soleimani dus zometeen gaan ingooien. Namens de Amsterdammers, Soleimani laat het over aan Furnen Anita. Wat kan Ajax nog? Kan Ajax er nog iets uitpersen? Weet het überhaupt wat de stand van zaken is in Lyon? Ik kan me niet voorstellen dat Ajax dat niet weet. Nu Anita met de bal weer naar achteren naar Jan Vertong. Ja, als je ziet dat jouw coach er twee spitsen in zet, dan neem ik aan dat je niet denkt dat ze daar in Lyon met 4-0 achter staan. Terwijl nu uh, de kans komt, de kans komt, maar uh, net niet goed bij vertongen na een 1-2, waarin hij zelf doorloopt. En dan loopt hij eigenlijk misschien. Uh, Soleimani een klein beetje in de weg, ze willen allebei heel graag naar de bal, maar komen er uiteindelijk allebei niet. Abdan redt. En zo heeft Real Madrid het uh, balbezit weer terug. Het is er ook gek voor Madrid dat hij hier dus komt met een B-elftal. Natuurlijk goede spelers, maar toch niet de A-keus. En dat hij gewoon wint. Van Ajax dat de punten zo ongelooflijk hard nodig heeft. Nou ja, doelpunten gewoon nodig heeft. En dan nu tot de conclusie komt dat Madrid het allemaal rustig lijkt uit te spelen. Nu weer komt de ploeg uit de Spanje met een voorzet. Higuain. Nee, Van de Wiel kopt weg. Opvangen van Ajax via 1-0 en een hoge peer naar voren op de borst van Boulekin. Boulekin geeft de bal mee aan Ebi Studio, die nu aan de rechterkant acteert. Terug weer naar Van de Wiel. Van de Wiel tussen twee man door. Maar in de voeten van Nouri Shaheen, die dan weer de rust bewaart. Terugspeelt naar achteren. Quantraal onder meer vindt Albiol Vond. En nu Varaan centraal achterin. Weer een diepe bal. Daar is Higuain doorgelopen voor Tongen. Vlak voor zijn eigen strafsomgebied kopt de bal in de voeten van Deli Blind. Ajax weer met Eriksen. Eriksen draait om zijn as en gaat vervolgens richting de Madrileense goal. Onderweg geeft hij de bal naar de linkerkant. Daar is Soleimani. Eriksen krijgt hem weer terug. Dan wordt er ruimte gemaakt voor Anita. Anita, balletje binnendoor naar Soleimani, loopt hij zelf door en loopt dan tegen de bal aan die eigenlijk naar de buitenkant onderweg was naar Eriksen. Nu schakelt Madrid ogenblikkelijk met de bal naar Altintop. Anita is daar dus weg. Dan wordt Higuain aangespeeld, Altintop loopt door, blind moet daar naartoe, dat betekent dat Vertongen naar Altintop moet uitwaaien aan de zijkant. Of naar Higuain, pardon, die loopt nu wel onder druk van Vertongen terug, zelfs helemaal de eigen helft op. Zo krijgt Ajax tijd om zich te herstellen na 80 en een halve minuut. Het is triest dat Ajax twee keer scoorde, maar twee goals onterecht zag afgekeurd. Soleimani de lat raakte en tegen een 2-0 achterstand aankijkt tegen Real Madrid in de wetenschap. Zet u nu pas de radio aan of stapt u in de auto? Schrik niet. Dat Lyon in het voorstaat met 7-1. En dat Ajax dus twee doelpunten nodig heeft. Niet één, maar twee. In de slotfase van deze wedstrijd tegen Madrid. om zich nog te plaatsen voor de volgende ronde. En als het lastig is om er één te maken. hoe moeilijk is het dan wel niet om er uh, nog twee in te persen. tegen dit Madrid. dat uh, bezig is eigenlijk om de wedstrijd uit te spelen. zo heel af en toe denkt. nou ja, eens een keer een diep balletje geven op Higuain. dat kan geen kwaad. maar voor de rest geconcentreerd geprobeerd. Uh, probeert die wedstrijd uit te spelen. En Ajax is natuurlijk aan het stoorden. want wil de bal hebben. De bal gaat nu richting de Ajax helft. waar uh, Frank de Boer. want de bal gaat over de zijlijn. de bal uiteindelijk in de voeten speelt van Ebi Emicilio naar van de Wiel. Van der Wiel naar Vertongen. Vertongen steekt de middenlijn over en kijkt. Klein speelveld. Daarom maar weer terug naar Van de Wiel. Nog even één dingetje. Ajax moet er twee maken. Zeggen we de hele tijd dat strikt genomen is dat natuurlijk zo. Maar aan de andere kant als er eentje zou maken dan wordt Ajax daar natuurlijk ook mee geholpen. Want dan gaat dat weer ten koste van het doelstel van Lyon uiteraard. Vertongen. Uh, vertongen. Kan schieten. Vertongen. En uh, legt wel veel frustratie in dat schot. Want dat is het vrees ik. Maar raakt eigenlijk al voordat dat, dat... Schot serieus. Onderweg is een tegenstander. Tenminste de bal. En Ajax in gooien. Nu aardige actie van Soleimani. Vanaf de linkerkant. Een man kwijt. De tweede niet. Die komt er vrij hard. En niets ontziend in. Pedro Mendes. Dat is dan ook een Portugees. Champions League debuut van hem vanavond als rechtsback. En de bal opnieuw over de zijde. En opnieuw een in ingooi voor Ajax met Klaassen en Anita. Anita geeft de bal voor. Nee, weer tegen de rug gaan. Nu van Xabi Alonso. Blind brengt de bal terug. Vertongen staat vlak bij het strafschopgebied van Real. Maar krijgt de bal niet onder controle. Wordt geholpen door Eriksen 1. Eno. 1 Eno paast dan weer niet heel zorgvuldig naar Soulemani. Wel goed aan de voet gehouden. Soleimani komt vanaf links naar binnen. Het toog van het strafschopgebied speelt hij terug. Anita brengt de bal dan in de 16. Weg het op door Koentraal. Dan moet er door Vertongen worden opgevangen. Maar Vertongen, voordat hij de bal heeft, maakt hij over het. ...op Sabia Alonso. Madrid heeft de vrije trap snel genomen. Aan de linkerkant van het veld er gaat een serieuze kou te komen. Heeft Higuain de bal en trouwen is mee. En in het centrum komt de Calegonco. of Higuain wil het zelf doen. Er gaat wel langs één Ayacid, maar niet langs de tweede. En de studio pikt de bal op naar Klaassen. Die kan Pasen maar eigenlijk net te veel tijd nodig heeft. En dan van de bal wordt gelopen. Vrij eenvoudig eigenlijk door Higuain benen. Dat is ook niet te beroerd. blijkbaar om even nog zijn verdedigende werk te doen in de middencirkel. Dat tekent toch wel de echte topspelers, denk ik. Die dat ook nog kunnen opbrengen in zo'n wedstrijd die er niet meer om gaat. Zeven minuten voor tijd, als je met 2-0 voor staat, Dan zijn er ook spelers die denken, nou het zal mijn tijd wel duren. Maar hij dus niet. Balbezit voor Caligon, Wil met een wippetje langs van de wiel. Dat lukt niet. Ebesilio laat de bal onder zijn voeten doorlopen. Want je kan zeggen, het zit niet mee. Maar dit is ook gewoon slecht. Dit is matig. blind. Uh, ja, <laughs> dat is heel vriendelijk. Nee, ja, de eigen achterlijn. Ja, weet je, ik snap ook wel dat dit geslagen honden zijn. Als je natuurlijk in de eerste helft keurig hebt gevoetbald, eigenlijk best het beste van het spel hebt gehaald en keurig ja, twee doelpunten hebt gemaakt. En dan ook nog eens zoveel pech hebt in de tweede helft. Ja, dan wil er ook nog wel eens een keer een foutje insluipen. Ik bedoel, het zijn geen machines, het zijn mensen. En ze weten wat ze willen. Ze willen namelijk een goal maken. Van de Wiel paast de bal naar Ebisilio aan de rechterkant. Ebisilio moet dan om Quantrao heen. Dat lukt niet. Speelt wel in de as van het veld 1-0 aan. Wat verder nog in de as is vertongen. En helemaal aan de linkerkant is Anita. Nu schuift Madrid op naar die kant. Dan staat het blok dus daar. Zal het op een hoog baltempo er doorheen moeten? Nou, Ebicilio, dat lukt Soleimani niet. Al gaat weer terug naar achteren waar Erikse blind bezit hebben van de Wiel. Ja, het publiek wil drift naar voren zien en ziet dat niet nog zes 6 minuten. top, onderschept en top gaat aan de wandel. Aan de linkerkant zijn er ook nog wel mensen mee. En die krijgen ook nu de bal, dat is Kaka. Voor het doel staat dan eigenlijk alleen Higuain. Kaka tegen de grond, na een duel met van de Wiel en een vrije schop. Ajax-Madrid 0-2. Dat is allemaal nog niet zo erg. Wat wel erg is, is Dynamo Zagreb-Olympique Lyon. Zes minuten voor tijd, 1-7. En dat betekent, u had al goed gerekend, dat Ajax die marge van zeven goals... die ze mochten verspelen middels ruimschoots verspeeld heeft... En dat Ajax twee goals nodig heeft. Of eentje van Dynamo Zagreb om het een en ander te compenseren. Maar twee doelpunten om weer voorbij Lyon te komen. Madrid valt aan en heeft de bal. Dat komt ook al niet zo heel lekker uit via die invallen. Mendes klein misverstandje, dreigt er daar even te ontstaan. Dan gaat de bal toch weer breed en terug. En houden de Spanjaard de bal bezit. Risico wordt er dan genomen door Raúl Albiol Door in de aanname een tegenstander voorbij te lopen. Hij is centrale verdediger en in zijn rug stond niemand meer. Maar het loopt goed af. Xavier Alonso paast naar de linkerkant. goede paas op KK. Daar uh, komt ook Calé zich melden. Die krijgt hier de bal. Rand. Ja, achterlijn. En in het strafschopgebied. De rand dus van het, uh, van het veld. Uiteindelijk is daar de sliding. Noodzakelijk van Ebicidio Bene Die helemaal is gekomen om mee te verdedigen. Bal wel over de achterlijn. Een corner dus voor uh, Real Madrid. Die KK zo meteen zal gaan trappen vanaf de linkerkant. En bij Real zijn ze zeker niet van plan om iedereen mee naar voren te sturen. Varaan hebben ze gezegd. Jij hebt nog niet gescoord. Uh, en ook van die in de Champions League. Ga jij maar eens naar voren. Want hij scoorde wel in de competitie. Hoekschop dus voor Madrid. Op het scorebord komen de tussenstanden. Maar niet de tussenstand die ertoe doet. Dan zal ongetwijfeld het verzoek zijn gekomen om dat niet te doen. Nou ja, dat is dan ook wel weer begrijpelijk. Kk met een hoekschop. Vermeer. Die bal draait heel gevaarlijk in. Kan de bal nog net uit de kruising bij de tweede paal tikken. Want anders draait die bal van Kaká zo ineens in en wordt aan de andere kant van het veld door Altintop opgevangen. Die gaat wat lopen met de bal totdat hij recht voor het doel komt. Houdt dan Halt, draait om en loopt weer terug. Nou, hartstikke handig. Komt er een voorzet, die wordt weggekopt door Ajax via Vertongen en moet dan worden opgevangen eigenlijk door, ja, door wie eigenlijk? Door Soleimani, maar die komt er niet aan toe. Soleimani jaagt wel, maar Cantrouw heeft de bal, speelt hem weer terug naar zijn laatste lijn, naar Albion. Die kiest er even voor om Adan nog eens in het spel te betrekken. Vier minuutjes nog. De laatste vier minuten en de extra tijd. Adan doet de bal belanden op de helft van Ajax. Maar blind wel. Een kop nu wel wint van Higuain Maar de bal aan de voeten komt van Altin top. Alti-top Higuaïn. We gaan richting het strafsomgebied van Ajax met de Madri Lene. wordt gedwongen om terug te spelen. Xabi Alonso wordt gedwongen nog verder terug te spelen. Dat doet Ajax dan wel goed. Het publiek kruipt er nog een keer achter in de wetenschap dat Ajax twee keer moet scoren of hulp moet krijgen van Dynamo Zagreb. Maar de tijd gaat nu wel heel erg dringen. De tijd vliegt, zou je kunnen zeggen. En Ajax zit niet achter het stuur van uh, het vliegtuig. Het is uh, Real Madrid of Zagreb dat uh, het lot van Ajax in handen heeft. En de bal van Adam, de keeper, komt terecht op de helft van Amsterdam. Valt er nu een beetje tussen eigenlijk in een kopdubbel met uh, Kaká en Eno. De bal komt nog voor de voeten van Ebesilio die hem op zijn beurt weer teruggeeft aan Eno. 1 gaat in de middencirkel uitkomen. Geeft de bal dan mee aan Vertongen. Vertongen kijkt. Op de rechtervleugel loopt Ebicilio nu wel. Dat ziet Vertongen niet. Het gaat allemaal naar het centrum. Vertongen weer terug naar Eriksen. Drie minuten nog te gaan. Terug naar Vertongen. Eriksen loopt nu maar diep. Moet er moet wel een keer iets gebeuren. Want je kan voorzichtig en wel overwogen spelen. Maar er moet een keer een bal in de buurt van dat doel komen. Nu aan de rechterkant. Maar meteen weer teruggespeeld naar het centrum. Daar is het zo druk. Bal nu wel voor de goal in de richting van Boudekin. Maar vrij makkelijk door Madrid weggekopt. En dan het uitverdedigen. Dat gebeurt via Madrid maar is heel zwak. Opgevangen weer door uh, Soleimani. Dan wil Klaassen schieten maar moet hij eerst met ballen al langs de tegenstander zien te komen op de rand van het Strafgebied. Dat lukt niet. Ajax via Vertongen weer uh, in de overname. Dan een voorzet. Boelikin met het hoofd. Eh, de kop wel tegen het hoofd of tegen de bal. Maar dan staat er weer net een tegenstander in de weg. Zodat de bal van het hoofd van Boelikin afspat. Maar tegen een van de verdedigers op. En rolt de bal weer de andere kant op weg van het doel. Daar waar Ajax nou zo graag in de buurt van dat doel wil blijven. 88 minuten zegt de klok in Amsterdam, nog altijd 0-2 en nog altijd 1-7 in Zagreb. En dus twee goals nodig voor Ajax om onhel, waar eigenlijk niemand rekening mee gehouden had, vanavond af te wenden. Zeker niet toen na 40 minuten Zagreb op een 1-0 voorsprong kwam tegen Lyon. En dus Lyon genadeloos toesloeg in het einde van de eerste, maar vooral in de tweede helft. Scheidsrechter fluit omdat er een uh, vrije schop van Madrid snel wordt genomen, zo snel... Dat de scheidsrechter daar niet mee akkoord gaat omdat hij nog bezig was om de schade op te nemen bij de linksback van Real Madrid. Daar is de schade allemaal wel te overzien en kan er een vrije schop volgen na een overtreding dus van Ajax. Een vrije schop die door Xabi Alonso, invaller. Zal worden genomen en aan de linkerkant bij Callejon uitkomt. Callejon probeert de bal naar Higuain te brengen. Higuain met een hakje naar Coentrao. Dat ziet er prachtig uit. Dan moet Ebecilio weer mee verdedigen. Coentrao slingert de bal voor het doel. Wordt verdedigd door Blind. Zet Ebecilio niet op te letten. Komt de bal weer bij Coentrao terug. Uitzoeken maar voor Madrid. Bal voor de goal. Daar is Higuain niet. Daar is die Wel, maar die schiet de bal hoog over. Ja, dat zijn toch momenten die je ook definitief de kop kunnen kosten. Voor zover dat al niet gebeurd is. Vanavond, Want uh, hier nog een goal van Madrid. Het is natuurlijk echt over en uit. Nu mag je nog even hopen als Boulikin doorkomt op Klaassen. Want zoals gezegd hier een goal. En bijvoorbeeld van Zagreb een goal. Dan zou het allemaal ten goede keren. Boulikin, 30 meter van het doel. Bal aan de voet. Geeft hem breed. Maar aan wie eigenlijk? De enige die in dat gebied staat is Pedro Mendes. En die speelt bij de tegenstander. De uitverdediger van Madrid is zwak. Maar Kakábe gebruikt het lichaam. Goed, krijgt toch nog heel even de bal. Maar heel even en ook niet langer. Eriksen. Laatste minuut loopt van de officiële speeltijd. Eriksen loopt naar het doel. Zoekt contact met Soleimani. Soleimani blijft even achter de voethaken van even zijn tegenstanders. Dat leek mij Raoul Albiol. En krijgt dan op 20 meter van het doel nog een vrije schop. Die hij dan normaal gesproken zelf mag nemen. Of is het Eriksen die de bal opeist? Daar lijkt het eerlijk gezegd op. Theo Jansen is er niet meer bij. Die heeft het een keer mogen proberen. Maar raakte de muur. Ja, het is een meter of vijf buiten het strafselgebied. Die bal ligt echt recht voor de goal. Antonio Aldam, de keeper, probeert de muur op... De juiste plek te zetten. Het eh, is zo dat wij hebben dat een aantal keer gezegd dat Adam niet de allerbeste indruk op ons maakt. Maar voorlopig zijn doel wel heeft schoongehouden. Twee keer dus met eh, dank aan de grensrechter aan de overkant die buiten spel zag terwijl het dat niet was. En twee goals van Ajax afkeurde onterecht. Extra tijd loopt, drie minuten komt erbij. Eriksen achter de bal. En die schiet hem in de handen van de keeper. En daar hadden we toch liever gezegd in het doel. Want dan was er nog een stormloop ontstaan, wellicht in de extra tijd met een eh, Doel. En dat doel is er eigenlijk zo langzaam maar zeker niet meer. Want uh, vanuit het matchcenter en die houtkamp hadden wij graag de boodschap vernomen dat heb uh, tegen had gescoord tegen Lyon. Maar dat is nog altijd 1-7. Altijd top aan de bal voor Real Madrid. 0-2 in Amsterdam. Bal via Higuain terug. En de Real probeert het allemaal rustig uit te spelen. Real dat straks, want dan heeft het toch alle schijn van. voor de zesde keer gaat winnen. Dat gebeurt ook niet zo vaak in de Champions League trouwens. Dat zou pas de vijfde keer in de historie zijn. Alle wedstrijden in je poolfase winnen. in wil nog een keer schieten, maar wordt dan de voet dwars gezet door Blind. Opvangen van Eriksen. Aan de linkerkant van het veld wil Klaas in de bal, maar die krijgt hem niet. Die gaat terug naar Blind. Dan een diepe bal die wel wordt doorgekomen door Boulekin. maar buiten het bereik van Sulimani blijft. En dan opnieuw in de richting van het stadgebied wordt gestoken. En daar komt de genadeklap. Daar is de genadeklap. Het is 0-3 wat heel makkelijk krijgt Calégon de bal. Loopt Calégon om Vermeer heen. Voor de derde keer dat Real eigenlijk op identieke wijze scoort. Een hoge bal eroverheen. Wachten op buitenspel. Denk met bij Ajax. De vlag gaat niet omhoog. En dan staat er ineens eentje vrij voor de keeper. En dan is het 0-3. José Calégon met zijn tweede van deze avond zorgt voor de vermoedelijkheid dat in de Amsterdam Arena 0-3. Hij maakte de eerste tussendoor, dus Higuain. Hij maakt de laatste, de 0-3, in de allerlaatste minuten van deze wedstrijd. Ja, dan uh, kunnen we het gevoegelijk vergeten dat hier uh, nog een wonder gaat gebeuren. Dat er nog drie doelpunten vallen in die slotseconde, dat uh, gaat niet meer gebeuren. Ajax is verslagen en dat gaat Ajax een nederlaag uh, opleveren die gevolgen heeft. Omdat Ajax na de winterstop niet meer zal verschijnen in de... Champions League, maar het zal moeten doen met een optreden in de Europa League. Daar waar Twente en PSV ook nog van de partij zijn en we hopen allemaal ook nog AZ. Maar dat dit uh, verkeerd afloopt voor Ajax, dat is een fikse tegenvaller. En dat betekent dat je boos kan blijven en zijn op de grensrechter aan de overkant. En daar heb je absoluut recht van spreken. Maar inmiddels is de marge al zo groot dat zelfs die twee goals je niet meer zouden hebben geholpen. Ik begrijp wel, zo'n wedstrijd loopt dan ook anders, maar toch... 0-3 zijn de killercijfers en gaan betekenen dat Ajax uh, zal zijn uitgeschakeld in deze editie van de Champions League. En dat dus uh, voor het vijfde jaar op rij, zeg ik dat goed, volgens mij wel, nog geen Nederlandse ploeg meer in de Champions League zal zijn te bewonderen na de winterstop. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2004, vierde jaar op rij dus. Het uh, was toen PSV dat uh, Arsenal zelfs nog uitschakelde, de kwartfinale haalde, maar toen door Liverpool naar huis werd gestuurd. Sinds dat moment niet meer. Ajax, terwijl het publiek nu wel afscheid neemt van de Amsterdam Arena, krijgt nog een vrije schop. En dan was het dat wel. De grensrechter heeft het allemaal gedaan. Dat zal allemaal best, maar Ajax uiteindelijk voor een deel ook zelf. En veel belangrijker, Dynamo Zagreb heeft het allemaal gedaan. Foei, want 1-7 kan niet. Ajax ligt eruit na de 3 0 nederlaag tegen Madrid. Ja, even naar Andy Houtkamp. Om te horen of de 2-7, 3-7 en de 4-7 niet zijn gemeld omdat de lijn was weggevallen. Nee, helaas, ja. Robert. Het is okay. 1-7 geworden. Viermaal Gommies. Uh, slotseconden zijn daar nu bezig bij Dynamo Zagreb Olympique Lyonnais. 10 man van Dynamo Zagreb kwamen 1-0 voor. Maar daarna waren het met name Gomis, Die overigens uh, in ieder geval één buitenspeldoelpunt maakte. Maar ja, dus ook een pleister op de wonden. Uh, vier doelpunten van Gomes. 7-1 en Lyonnais. Gaat door. Je moest denken aan Spanje en Malta. Had jij dat ook een moment? Klein Malta, Malta 1-0 voor. En het werd wow. uiteindelijk, wat was het? 12-1 of 12-2, geloof ik? 13-1, 13... 1, De, 13, nou, 13 nou, we zoeken 12, het even op. Het is lang geleden. En 12. heel veel geld. Maar Kroaten laten zich toch niet omkopen? Goed. We komen straks bij je terug voor alle andere uitslagen. Dankjewel, je En die houdt kan.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 Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar MensenRelatie.nl Het is easy december bij Weekamp.nl. Al je december aankopen, shop je vanuit je lui stoel. Ook je hippe ski-outfit. Nu tot 15% korting. Eerst WKAM.nl Weer een relatie? Relatie.nl. Dit is Radio 1. Het is zeven minuten over half elf, Job Boots met het NOS Journaal had uitgesteld. Is. In de balie in Amsterdam heeft een groep van ruim twintig moslims uit België een debat verstoord. Ze kwamen binnen, schreeuwden leuzen en gooiden met eieren. De moslims keerden zich tegen de aanwezigheid van schrijfster Irshad Manji. Ze is uitgenodigd om te praten over haar nieuwe boek, Islam, Liberty and Love.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 In het noorden nog kans op een enkele bui. Later overal droog, morgen eerst droog met een beetje zon. In de middag bewolkt, regen en weer veel wind. Wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. De beurs lijkt wel een achtbaan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet, dus vroeg ik de...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 Ja, er is heel veel om over na te praten. Dat gaan we ook doen in de komende 20 minuten. Hopen we nog reacties te krijgen uit de arena. Op het feit dat Ajax is uitgeschakeld in de Champions League... door die grote overwinning van 7-1 van Lyon bij Zagreb. En het feit dat Ajax in de eigen arena van Real Madrid verloor. Zometeen, zoals gezegd, de reacties. We gaan ook even schakelen met het matchcenter. Zometeen met Andy Houtkamp. Zo gauw alle wedstrijden zijn afgelopen... wordt u helemaal op de hoogte gehouden. Ajax is niet de enige grote club die is uitgeschakeld. Wow. The Supremes en Stop in the Name of Love. en die ik kom even terug op die opmerking van net... want hier in de studio kwam iemand binnenlopen... en die zei, heb je ook zo'n Malta-gevoeltje? <laughs> en die verwezen ook naar die wist. Dus ik heb het even opgezocht, het was in 1983... EK-kwalificatie voor het uh, EK van uh, 1984 dus. Inderdaad, Spanje kwam 1-0 achter en wint vervolgens met 12-1. was precies genoeg om een Nederland eruit te knikkeren... en door te gaan naar dat EK... Ja, maar daar hadden... is ook later van bewezen hè, dat het. Dat, uh, ja, ja, ja. De, de doelman van Malta heeft, geloof ja. ik, een aardige bungalow in Benidorm uh, eraan ja. overgehouden. En dat voor een warme bakker. Ja, juist. <laughs> en dat gaan we nu niet uh, over Zagreb zeggen, want jij hebt delen van die wedstrijd gezien. Ja. ja hoe, wat moeten we ervan denken, of moeten we er gewoon niet ja. van denken? Uh, ik vond uh, twee doelpunten buitenspel. Uh, maar goed. Daar koop je allemaal niks voor. Ja. Ja, ze komen snel met 10 uh, man. Of snel na, na een minuutje of 30 uh, met tien man. En dat uh, de zaak er met 1-0 voorkwam, Kovacic... En toen werd het vlak voor rust werd het 1-1 door Gomis. En daarna was Gomis helemaal los. Hij heeft nog drie keer gescoord. Ook Lissandro scoorde. Mm. En Brian heeft gescoord. Allemaal bekende namen van een paar weken geleden. En bij die wedstrijd was ik in Lyon, Lyon Ajax. En daar heeft Ajax het eigenlijk laten liggen. Want daar kreeg Ajax toch kansen te over. En als ze daar maar één doelpuntje hadden gescoord... dan was het genoeg geweest. En nu is het niet genoeg. Ja, maar ik zei net, Ajax is uh, niet de enige grote club... voor zover Ajax hey. natuurlijk nog een grote club is... Uh, nee. Hey, laten we maar even de, de pools afgaan. Ja. Uh, uh, pool A, ah, uh, Manchester City-Bayern. Manchester City wint met 2-0. En dan denken ze, nou, dat is lekker. Dan komen we op 10 punten. Dan zit dat wel goed, want Napoli uit bij Villarreal. Moeilijk, bleef lang 0-0. Maar Napoli wint met 2-0. Dus eindstand, 1 Bayern was al geplaatst. 2 Napoli spelen allebei Champions League. 3. Manchester City met 7 punten... Uh, of, uh, met 10 uh, uh, uh, punten, maar 11 punten voor Napoli en Villarreal 0 punten. Uh, pool B, dan was het ook heel spannend. Echt, ik denk dat Beresutski het duurste doelpunt van, uh, van het jaar heeft gescoord. Want die speelt bij CSKA Moskou. Hij speelde tegen Inter, het stond 1-1. Op dat moment staat CSKA Moskou op de vierde plaats in de pool. Dus helemaal niets, geen Europa League of uh, wat dan ook. En Beresutski scoort 1-2 tegen Inter. En Lille Trapsonspoor bleef 0-0. Dat betekent dat uh, CSKA van 4 naar 2 ging in de pool. Inter was al door, uh, CSK wordt nu tweede. En op de derde plaats Trapsonspoor. En Liel is er dus uit. Helemaal uit. Helemaal niets. Over Manchester gesproken. Ik had het al over Manchester City spelen Europa League. Wat te denken van Basel, Manchester United. Werd 1-0. Werd zelfs 2-0. Toen werd het heel spannend. 2-1. Maar dat bleef het ook. Basel wint van Manchester United. En Manchester United geen Champions League. Maar Europa League. Benfica Ocelou werd 1-0. Dus 1 Benfica. 2 is dus Basel, gaat door naar de, in de Champions League en op de derde plaats <laughs> dus we Manchester de... United. Allebei, hè, ik denk dat daarvoor uh, een miljard aan spelers op het uh, veld staat. Manchester City en Manchester United. Dus we krijgen Allebei. in de Europa League wellicht City tegen United. Nou, nee, dat denk ik niet in eerste instantie. Want ik denk dat die uh, uh, niet in dezelfde pot zitten. Ik denk dat uh, de nou, afvallers van uh, ja, okay. Champions League uh, in, een, uh, in dezelfde pot zitten. Maar goed, uh, ik kijk naar wat teams hè, met uh, Valencia, met Porto... met uh, uh, Manchester City, Manchester United, Ajax. Ja, het is ongelooflijk. Heel veel, hele sterke ploegen in de Europa League. En ook natuurlijk nog PSV Twente en AZ, daar ga ik ook vanuit. Ja, ja. Nou zeg was met de avondje wel. jongen, jonge, dat hadden we toch niet verwacht? Nee, nee, nee. Nou ja, goed. Uh, overigens, ja? overigens nog één dingetje over die wedstrijd. We hadden het over het Zagreb Lyon. 22 doelpunten heeft Zagreb in de groepsfase tegengekregen. Dat is meestal ooit in de Champions League uh, uh, tegen voor welke ploeg dan ook. Dus uh, Zagreb heeft echt uh, uh, heel goed gespeeld, mogen wij wel zeggen. Dankjewel, mooie weetjes. We gaan even terug naar de arena, uh, even reacties halen. Laten we beginnen met een van de spelers, Jack van Gelder... in gesprek met Christian Eriksen. Christian, uh, een hele zwarte dag voor Ajax. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Uh, ja. We hadden niet, uh, niet verwacht dat het 7-1 zou worden. Jullie hebben zelf ook kansen gehad. Twee doelpunten konden wij in ieder geval zien. Jullie misschien merken dat het uh, zuivere goals waren. Hoe hebben jullie in de rust met elkaar gesproken? Ja, we horen in de dat er twee gewoon, uh, ja, goede doelpunten waren die, uh, die geen buitenspel was. En dan, uh, dan ga je toch met een ander gevoel en klikken om te zitten van, uh, hey, wat doet de scheids allemaal? En ja, uh, yeah, uh, die, eigenlijk die twee, twee doelpunten missen om door te gaan. Dus, uh, dus ja, is wel heel pech. Hoe hoorden jullie het in het veld dat uh, op een gegeven moment uh, Lyon bleef scoren? Uh, ja, ik hoorde pas uh, laat toen Jan eigenlijk zei een beetje van, uh, er staat 7-1. En toen dacht ik, ja, huh? uh, uh, yeah, dat geloof ik niet echt. Maar uh, toen zie je op de bord dat het 7-1 staat en dan... Uh, ja, dat kun je niet zoveel doen. Nu is het heel belangrijk om gewoon weer naar de competitie te kijken. Want ik denk dat dit een enorme mokerslag is. Ja, ja dat denk ik ook. Denk ik wel even, we moeten wel even bijkomen, denk ik, nu even een paar dagen. Maar de competitie begint straks weer, dus uh, dan moeten we weer staan. Uh, maar natuurlijk is het wel ja, een grote tegenslag. If You Wonder en uh, Superstition, het is uh, 7 minuten voor 11 uur. We zijn in afwachting van de reactie van Frank de Boer... die ongetwijfeld veel te vertellen heeft over het duel van vanavond. Ajax mocht u net inschakelen. Ajax dus uitgeschakeld in de Champions League. Omdat de concurrent van Ajax, Olympique Lyon... de uitwedstrijd won met 7-1 bij Zagreb. En door de 3-0-nederlaag van Ajax thuis tegen Real Madrid... werd daardoor het doelsaldo van Lyon... Beter en dus Ajax verbannen richting de Europa League. Maar goed, we hoorden net al van Andy Houtkamp dat uh, Ajax niet de enige is. Ook uh, bijvoorbeeld uh, Manchester City en Manchester United spelen in de Europa League. Dus dat toernooi wordt er op een wijze alleen maar interessanter door. Meld u tussendoor even dat de basketballers van Leiden zichzelf in de race hebben gehouden... voor een plaats in de volgende ronde van de Euro Challenge. De Nederlandse uh, landskampioen won voor eigen publiek met 80-71 van de Duitse Göttingen. De Duitse zetten Leiden in de beginfase op een achterstand van uh, 6-11... maar met 9 punten op rij zorgde de thuisploeg voor de ommekeer. En zo kwam het toch nog goed op 13 december. De volgende wedstrijd dan speelde Leiden tegen Tiflissi uit Georgië. Ik had u Frank de Boer beloofd. Hier is hij met Jack van Gelder. Frank, we kunnen spreken van een gitzwarte dag voor Ajax.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 Ja, en dan heb je ook misschien niet de banken ja, op het juiste moment voor om, uh, ja, om iets te kunnen ja, forceren. Real Madrid uh, speelde niet met de sterkste formatie. Uh, speelde ook niet met het mes op de tanden. Dat, ik denk het ergste baart bij jou is dat er heel veel verkeerde keuzes bij jullie team werd gemaakt. Nou, vooral, ik vond het de eerste tien minuten juist heel veel verkeerde keuze. Leek wel of er een bepaalde spanning uh, in zat... Hele makkelijke ballen gewoon opzij spelen in de voeten van Madrid. Daarna kregen we wel de controle, vond ik. En ja, natuurlijk, wij hebben ook vijf jongens die normaal gesproken in de, in de baas staan... die er ook niet bij zijn, dus dat scheelt ook wel. Maar je kan nu bijna niks forceren, zeg maar. Ja, stel dat iemand niet lekker in de wedstrijd zit... Ja, dan kan je hem niet vervangen op dat moment, anders had je dat misschien al eerder gedaan. Het verschil wordt wel heel groot, hè, tussen de topploegen en de Nederlandse top?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 We wilden overwinteren, dat is in ieder geval natuurlijk gebeurd... maar je bent zo dichtbij en het is zo'n vrange smaak. Ik moet wel een compliment aan het publiek geven... die uh, continu achter ons, uh, achter ons uh, heeft blijven staan. En het, uh, het zei zo, hè? we moeten naar zondag, er staat RKC weer te wachten... hoe moeilijk dat ook op dit moment is. Dus, uh, het wordt even oplappen en dan zondag uh, weer vlammen. Het zal echt heel moeilijk worden om de boel weer uh, helemaal op de rit te krijgen. Jawel, maar ik, ik, nogmaals. natuurlijk, eh, zij hebben straffen ons eh, fouten eh, ja, te makkelijk af. En tuurlijk is er is het een streep door de regen dat Toby eh, afvalt. En dan weet je dat, je dat je minder wordt. Maar dat geeft dan. Ik denk dat ze iedereen kaart heeft gewerkt en ook goed zijn best heeft gedaan. Dus. En dat je. Ja, voetballend heb ik toch hele goede dingen gezien. En ik denk dat we daarop voort moeten beduren. En dat hebben we eigenlijk de laatste maand, doen we dat ook steeds. Uh, met dan goede resultaat. Alleen uh, ja, vandaag was het een uh, zware domper. Dat kun je wel zeggen. Een domper, niet alleen voor Ajax, maar uh, misschien ook wel voor het uh, Nederlands voetbal. In het algemeen Ajax dus naar de Europa League. Dat wordt uh, voor Nederland wel een interessante Europa League overigens. Want als, als AZ zich ook nog weet te plaatsen voor die uh, Europa League... dan hebben we dus de hele top 4 van de stand zoals die nu is... in de Europa League spelen. AZ, PSV, Twente en Ajax. Maar dat is pas uh, voor later zorg. Dit was uh, ja, NOS Langs de Lijn, een uh, enerverende uitzending. Die begon om 8 uur en nu eindigt zoals gebruikelijk uh, om 11 uur. Zometeen met het oog op morgen, dat is ook gebruikelijk. Met live muziek van JT Nero en Alison Russell uit uh, Chicago. De presentatie is in handen van Clary Polak. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie, Twente en NEC. Wij wachten tot de keeper wat doet en dan gaat je skiën. Ja hoor. Aanzet de Grafschap, En daar is de 2-1. Daar is de 2-1 voor AZ. Excelsior Heerleveen. Dat is hier heel mooi. Prachtig het. En PSV in nacht. En dan probeert hij het met links van af. en dan heeft hij pech. En ook het DK zwemmen. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.